9 uur, dikte Haark met het NOS Journaal. In Egypte zijn bij rellen tijdens de herdenking van de opstand tegen ex-president Mubarak negen doden gevallen. De doden, onder wie een politieagent, vielen in Suez en in Ismailia. Veel Egyptenaren vinden dat de revolutie, die in 2011 begon, te weinig heeft opgeleverd. En dat de moslimbroederschap van president Morsi te veel macht naar zich toe trekt. Minister Schultz van Infrastructuur zegt dat Nederland niet genoeg is, goed genoeg is voorbereid op een nieuwe watersnoodramp. Mensen weten volgens haar niet meer wat ze moeten doen in geval van nood, zegt ze in een interview in de Volkskrant. Volgens haar zijn Nederlanders vergeten wat het betekende om onder de zeespiegel te leven. Schultz werkt onder meer aan een evacuatieplan dat volgend jaar klaar moet zijn. Inwoners kunnen dan per gebied zien wat ze moeten doen in geval van nood.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 hoofdsponsor ASR schenkt de ruimte op de shirts van de Rotterdammers aan Blijdorp als steuntje in de rug. De dierentuin krijgt al een paar jaar minder subsidie van de gemeente en moest daarom vorig jaar tientallen medewerkers ontslaan. Tom Jelte Slachter is de nieuwe leider in de Tour Down Under. In Australië eindigde Slachter in de vijfde etappe als tweede... en dat was genoeg voor het veroveren van de eerste plaats. De Tour Down Under wordt morgen afgesloten... met een criterium over 90 kilometer in de straten van Adelaide. Slachter staat 13 seconden voor op de nummer 2... in het algemeen klassement Javier Moreno. Dan nog eens in het westen vanochtend kans op sneeuw. Vanmiddag ook in het oosten. De sneeuw kan overgaan in regen. En dan is er kans op ijzel. Temperatuur in het westen net boven nul. In het oosten blijft het ongeveer een graadje vriezen. Dit was het NIS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 2,5 minuut over negen. Welkom terug bij de nieuwsshow. Wat gaan we in dit uur doen? We gaan dadelijk schakelen met Egypte. We spreken Kees Gravendaal en we krijgen een verslag van wat er gisteravond... nu we er al een beetje over in het nieuws. Allemaal gebeurde in Egypte. Het uh, is flink uit de hand gelopen. Negen doden en er is nog heel wat meer aan de hand. Daarna een heel ander onderwerp. Hoe dover je een overhemd om in een boxershort? Het Groningse bedrijf van Hully weet daar alles van. En als laatste onderwerp dit uur staan we stil bij de opvoeding. Dan moeten we ons, de kroost, nu wel of niet... met een zeer strenge hand opvoeden. Iris Pronk schreef er een boek over. Maar we beginnen met een vrouw die een hele gedenkwaardige leeftijd bereikt. Koningin Beatrix wordt volgende week donderdag 75. Maar de vorstin kan nog maar weinig enthousiasme opbrengen voor een feestje. De verjaardag zal dan ook niet groot worden gevierd. Wel staat er een bijeenkomst met het personeel en oud-medewerkers op het programma. Het leukste is dat dan iedereen elkaar weer eens ziet, zo vertelde de koningin gisteren aan het slot van haar staatsbezoek aan Singapore. Toch kan 2013 een gedenkwaardig jaar worden voor de monarchie. Met het oog op een mogelijke troonswisseling. Journalist Filip Dreugen heeft het moment van de abdicatie al met dikke letters in zijn agenda genoteerd. Hij schreef verschillende boeken over het Huis van Oranje. Goedemorgen, Filip. Goedemorgen. Ja, je durft. Nou, je hoeft toch niks te zeggen hoor. Maar je durft je handen wel te branden aan een voorspelling. Ja, nou ja, laten we, laten we speculeren. Laten we, laat ik mijn speculatiemodus eens even aanzetten. Ja, uh, ja 2013 zou een, een heel. Echt een heel erg logisch jaar ervoor zijn. Uh, 1813, uh, de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden, dus de eerste koning die we kregen. 200 jaar, 2013, 200 jaar later. Wat is er een mooier moment eigenlijk om het te doen dan dat? Uh, Beatrix, 75 geworden, is uh, de, langst, uh, of de oudste zittende vorstin die we, die we hebben in Nederland sinds uh, anderhalf, twee jaar. Dus ja, zo langzamerhand. Uh, Willem-Alexander wordt dit jaar 46, is ondertussen de oudste. Troonpretendent die we die we ooit hebben gehad. De, de anderen waren allemaal veel jonger toen ze op de troon kwamen. Beat, Beatrix zelf ook? Beatrix zelf, uh, 42 jaar. Okay. Uh, dus ja, zo langzamerhand het is tijd. En als je dan zegt, van, nou het, het moet een deze jaren gaan gebeuren... lijkt dit me wel een heel logisch jaar. Is zij gevoelig voor dit soort uh, symboliek? Ja, de oranje houden van symboliek. symboliek. Ja. Ja, mag ik even een herinnering roepen? 020202, het, het huwelijk. He, de, ja. ze, ze houden wel van dit soort dingen. Ook om dingen te doen op dagen die een bepaalde betekenis hebben... Voor de maar tegelijkertijd. Koningin, de dacht, neem ik aan of niet? Nee, oh. ja, daar wachten we nog even mee. Daar oh, wachten dantum, we nog we mee. We gaan oh. Hij keek hey? me zo verwachtingsvol hey. aan. Oh, sorry. Ik stuur hey. het hele programma in de war. Ja, ja. Nou, ja. Ik, ik dacht nog even: kijk, er is nog wel iets tegen in te brengen. Want als je ziet hoe deze mevrouw Monter en Fief, twee ja. staatsbezoeken ja. Uh, schijnbaar moeiteloos afwerkt, dan ja. denk je: nou ja. Oh nee, het, het hoeft ook helemaal niet zo te zijn dat ze denkt: van uh, het, het, het, het moet, want ik kan het allemaal niet meer aan. Uh, ik bedoel, ze heeft natuurlijk ook uh, de, van, van, uh, van al haar uh, mensen met wie ze werkt uitgebreide steun. Dus uh, ik bedoel, de, de, ze zou dit in principe nog jaren kunnen doen. Kijk naar Groot-Brittannië, waar op het ogenblik uh, ja. iemand van dikke de tachtig op de troon zit. En het ook nog steeds heel erg goed doet. Alleen in Nederland hebben we toch een ander soort monarchie. En ik denk dat uh, Beatrix ook wel gevoelig ervoor is dat, we, dat, ze, nou ja, he, dat ze zelf een leeftijd heeft bereikt die geen andere vorst ooit op de troon heeft, heeft bereikt. Willem Alexander, ik bedoel, hij wordt 46. Dan ga je, ja. ik word zelf ook dit jaar 46. Dan, <laughs> dan ga je richting de 50 lopen. Het is toch ook een moment om te zeggen ja. van nou, laat hij het maar eens een keer gaan doen. Want anders dan zit je, dan krijg je ook zo'n situatie als in, in Londen waar je een, een, een troonpretendent hebt, een kroonprins hebt die ja, je zelf je bijna ze gewoon de, overslaan. de de de, de leeftijd hij heeft. Hij is bereikt. bijna opa. Ja. In ieder geval maakt ze ook duidelijk gisteren, en dat eigenlijk tot verbazing van veel journalisten die het staatsbezoek daar volgen, dat ze bepaald niet losgezongen is van de maatschappij. Ze refereerde aan de zelfmoord van de Russische activiste Alexander Dolmatov en zei dus dat dat een hele grote tragedie was. Ja. Dat betekent uh, dat daar A, overleg is geweest met de regering, dat de regering heeft gezegd dat kun jij doen. Ja. Uh, en, en daar staan wij ook voor. En dat zij dat ook doet. Want uh, ja, dit zijn toch redelijke uh, uitspraken die van een koningin eigenlijk bijna niet komen. Hè? Nou, ze dus heeft, dus heeft dit soort dingen wel, wel eerder gedaan. Uh, ik denk dat ze nu ook even iets meer vrijheid neemt. <kijkt> en dat heeft ook te maken met het feit dat ze tegenwoordig zelf ietsje losser staat van de politiek. Dus dan neemt ze wat meer vrijheid uh, om ook over dit soort dingen te praten. Overigens verwezen het onmiddellijk weer door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadat nou, ze had gezegd van het is een tragedie. Wat het ook is, ik bedoel, daar nee. valt ze zich ook geen bel mee. Uh, nou ja, normaal gesproken is toch het, het RVD-verhaal, is van daar uh, gaat deze, uh, dit gesprek niet over klaar. Nee, dat, dat is zo, maar zij, ik bedoel, zij neemt wel vaker even ietsje vrijheid om, om daar wat dingen over te zeggen. Ze is eigenwijs, is ze al zolang ze op de troon zit. Mag ik in herinnering roepen, de kersttoespraak 1988 toen het kabinetsbeleid was van nee hoor, het milieu is hartstikke schoon, het gaat goed. En zij ineens in haar kersttoespraak zei van nou, het milieu is helemaal niet zo schoon en het is helemaal vervuild en de vissen gaan dood en de bomen gaan dood. Met andere woorden, ze heeft ze, ze heeft wel vaker dat ze ja, eventjes laat zien van. hé, hey, ik ben er ook nog en ik ben geen robot, ik ben een mens en ik heb ook een mening over dingen. Nou, ze heeft in de tijd ook gezegd dat ze het grote onzin vond dat uh, Wilders toen zoveel uh, kritiek had, weet je, op die hoofddoek. Ja, ja, ik bedoel, waar zij, politiek, waar zij politiek staat is... Ja. als je door de jaren heen al dat soort kleine aanwijzingen ziet... is toch ook wel enigszins een beetje GroenLinksachtig, heb ik altijd het idee. Oh ja. nou, Ik begreep dat in het LO ook een expositie wordt gehouden... ter gelegenheid van haar verjaardag. En dat er uit meer dan 2000 inzendingen van amateurkunstenaars... een selectie is gemaakt en dat ze dan ook af en toe afgebeeld met een hoofddoek uh, opstaat. En dat ze okay. daar wel om, om moest lachen. Dacht oh, nou toch de... nog even een klein sneertje naar de PVV volgens mij. Ja, dat het, dat het niet tussen Beatrix en uh, meneer Wilders... Dat, ja. uh, dat is volstrekt duidelijk. Uh, maar goed, de, de politiek heeft ook zelf gezegd... Wel, we gaan zelf meer in onze eigen bandjes doppen. Dus ik denk dat we misschien in de toekomst wel vaker dit soort... Uh, een beetje heel klein, eventjes een kleine strijd zullen zien... tussen het Koningshuis en, en de politiek wellicht. Als je gelijk hebt, en het wordt dit jaar, hè? Uh, speelt dat dan de samenstelling van het kabinet ook nog een rol? U, uh, ja, enigszins. Kijk, vroeger was dat belangrijker dan nu, want uh, de, de, de, de troon is niet meer betrokken bij, uh, bij de kabinetsformatie. Hè? Dus uh, Beatrix of Willem-Alexander hoeft niet uh, hele ingewikkelde gesprekken te gaan voeren, mocht het kabinet dit jaar vallen. Dus dat is, eigenlijk is dat, is dat wat minder belangrijk geworden. Ja. Uh, en, maar goed, er zit een stabiel uh, kabinet, althans nadat het zich laat aanzien. Dus ik neem aan dat zij zegt van, nou ja, uh, dat, dat is ook wel een, een, ja, een mooi moment om het stokje over te dragen. Oké, okay, goed. En mag, nou nu... mag ik? Hij wil toe toe heel erg graag. Meneer ja. Dreuger. Ja. Ja. ja, meneer De Biet. <laughs> uh, kunt u ons de datum, de datum noemen? <laughs> Oké, okay, nou, dan gaan we dus echt speculeren. Ja. Want ik heb geen lijntje. Ik heb, maar ik, ik zou zeggen ergens begin september. Kijk, dus niet Koninginendag? Nee, dat denk ik niet. Omdat Koninginendag is al geregeld. Dus, en, en Terwijl eindigt... ze die arme mensen daar niet en, aan doen. Nou nee, goed, en dat eindigt in Amstelveen. Als je dan gaat zeggen van. en dan gaan we daarna. gaan we even een troonswisseling doen. dat, dat, dat, dat past niet. Dat is, dat is niet goed. Ik denk dat het op koningendag wel eens een keer aangekondigd, aangekondigd zou kunnen worden. Ja, en dan, ga, dan til je het over de zomer heen. want vervolgens gaat iedereen. die gaat uh, op het strand uh, van Spanje liggen. En dan heb je. als iedereen in september terug is, dus zou het een prachtig moment zijn. om dat te doen. We gaan uh, even terug naar 30 april 1980. Naar het paleis in de Mozeszaal, zo genoemd naar de figuur van Mozes... die op een grote wandschildering centraal staat... wachten onder andere de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer... de vertegenwoordigers van de Nederlandse Antillen... de ministers, de vice-president van de Raad van State... de commissaris van de Koningin in Noord-Holland... en de burgemeester van Amsterdam. De prinsen Willem-Alexander, Johan Frizo en Constantijn... zijn eveneens aanwezig in de zaal... waarin de troonswisseling haar beslag zal krijgen. Binnen enkele ogenblikken... Zal koningin Juliana haar op 31 januari aangekondigde aftreden bezegelen door het tekenen van de akte van abdicatie. Hetgeen van haar dochter Beatrix op datzelfde moment de regerende vorstin zal maken. Zeer geachte aanwezigen, lieve familie en bovenal onze dochter Beatrix. Ik treed af en zij treed aan. Ja, dat was natuurlijk eh, koningin Juliana en later prinses Juliana. Dus in 1980 ging het als volgt. Op 31 januari werd het aangekondigd... en op 30 april was de troonswisseling. Ja, zitten er drie maanden tussen. Dus dat gaat niet, op die manier gaat het dus volgens jou waarschijnlijk niet? Nou, kijk, wat het, wat het punt is... sinds wij Koninginnedag vieren met een bezoek aan twee plaatsen ja. in Nederland... Um, dat wordt altijd aangekondigd in oktober, november ongeveer. Ja. Op het moment dat je dat aankondigt... kun je eigenlijk tot het moment dat het koningendag is... kun je zo'n aankondiging van de troonswisseling kun je niet doen. Nee. Omdat eh, dan, dan wringt dat met dat, met met, met dat bezoek dat je dan aan die twee plaatsen gaat doen. Dus de, de, de, het moment om het aan te kondigen is eigenlijk koninginag tot ja. oktober. Nou ja, goed, je hebt toch een periode nodig van drie, vier maanden om dingen voor te bereiden. Dus wat is ja. er dan logischer om aan het einde van ja. koninginne bijvoorbeeld te zeggen van. Ja. Luister, ik moet jullie wat vertellen en het dan na de zomer te doen. En het was wel in september 1948 dat Willemina het stokje doorgaat van Juliana. Dat is 4 dus september. 4 ja, september, september. Dus, dus dit jaar is dat een woensdag, heb ik uh, vanochtend nog even snel op de kalender gezien. Um, 31 augustus dus kan ook uh, verjaardag van Willemina of, of ergens in die periode dat het niet exact op die dag is, maar dat je toch een soort van ja, laat zien dat je, dat je dat gedenkt, die dagen. Het wordt steeds meer uh, speculeren. Dat, dat, ja. Dat, ja. ja, goed, maar dat, dat is dus ook voor zo'n positie uh, vervelend eigenlijk. Het, het, het ging er al lang over, maar ja. het wordt steeds sterker. Ja. Is er eigenlijk ook uh, iets bekend, behalve dan dat uh, zij wel eens volgens mij... maar ik weet niet of dat officieel ooit gedaan is... gezegd heeft dat dat gezin zich eerst eens behoorlijk moet kunnen ontwikkelen... voordat je iemand zo'n baan uh, toewenst als koning van Nederland... Ja. Uh, is er, is er nog een reden waarom je daarmee nog zou wachten eigenlijk? Uh, nou ja, ze heeft inderdaad ooit gezegd van... ik gun Willem-Alexander een aantal rustige jaren met zijn gezin. Zoals dat, zij dat ook heeft gehad. Uh, ja, kijk, op, op een bepaald moment... Uh, ze hoeft het er niet mee op te houden. Dus je, je moet een bepaald moment gaan kiezen. Je moet gaan denken van, dat, dan, is het, dan is het goed... En ik denk dat met name ook de leeftijd van Willem-Alexander mee gaat spelen op, op dit moment. Ik bedoel, hij wordt 46. Het, het, het, het mag ook wel eens een keer. Mag het mag het geen Charles worden. Het mag geen Charles worden. Dan hij is een beetje. Hè? Ja, en, en ik bedoel, ze zijn ook nu niet voor niets mee. Hè. Ze, dit, ze, ze hebben natuurlijk ook een, een steeds grotere rol gekregen. Daarom zie je ook, het, het zwelt een beetje aan, zou je kunnen zeggen. Daarom zie je ook dat het moment naderbij komt. En. Uh, Friso. Het ongeluk met Friso, ja. dat is nu bijna ja. een jaar geleden. Ja. Speelt dat op een of andere manier nog een rol? Nou... Ja en nee. Ik, ik, denk, ik denk niet dat het een hele grote rol speelt. Ik, ik denk wel dat zij op het moment dat ze geen uh, voorstin meer is... dat ze wat meer tijd heeft om uh, naar hem toe te gaan en met hem door te brengen. Ze is er nu al bijna ieder weekend. Dus ze zal uh, dat misschien wel ergens in de achterhoofd laten meespelen. Maar ik denk niet dat het een hoofdreden is. Uh, hij, hij, ik bedoel, hij blijft wellicht jaren en jaren in coma. Dus je kan er ook geen pijl op trekken wat dat betreft. Nee. En dan nog een hele precaire kwestie wellicht. Uh, in 2002 overleed prins Klaus. Ja. Dat is ook alweer uh, meer dan tien jaar nou ja, geleden. Ja, een half jaar geleden, ja. Zou er daarna ooit nog sprake geweest zijn van een nieuwe man in haar leven? Ik heb niets gehoord. Nee. Maar dan ook helemaal niets nou, van doe, niemand. Dat is en, van niet, in, in, mensen die uh, normaal gesproken er ontzettend van houden om hierover te roddelen... <laughs> ja. hebben hun mond ook gehouden. Dus nee, ik heb niets gehoord. Nee. Wat niet wil zeggen dat het niet gebeurt. Dus misschien is ze er heel erg discreet ermee geweest. Maar het is wel heel erg moeilijk in deze moderne tijd. Ja. Ik heb trouwens nog uh, iets, iets gevonden. Je zei net, Beatrix was uh, 42 toen ze koningin werd. Maxima, die wordt ook 42. Dat is ook nog dezelfde, <lacht> dezelfde tijd. We hebben het nu wel helemaal rond, geloof nou, ik. Nou, nou, zitten we, nou zitten we aan de rand van de afgrond en ja. houden we onze grasprietjes vast. Ja, nee, het, het, het zou kunnen uh, dat dat ook nog wel een rol speelt. Maar... Ik, ik, ik, mijn hoofdreden is ook, denk ik, 2018, 13, 2013. 2013. Het, is, het, ja. het is eigenlijk te mooi om waar te zijn om dit voorbij te laten gaan. Ja. Al die vieringen die zijn dit najaar. Want het was in november dat het koninkrijk werd, ja, meer, of meer werd gesticht. Dat, uh, dat Willem I aan nou, land kwam landklam, bij Scheveningen. Ja. Die waren door, op een paard door de, door de branding heen. En die zei van, nou ben ik jullie koning. Het is een te mooi moment om ook Tuurlijk. te vissen. En het paleis is ook helemaal opgeknapt in Amsterdam. Prachtig, dan begin je dus met de troonswisseling en dan gaat dat naadloos over... in die viering, het uh, draaiboek draai is zo te schrijven. Ik zet mijn kaarten erop, hoor. We leven niet in Engeland, maar ik zou het gewoon <lacht> durven. Hartelijk dank aan de vooravond van haar 75e verjaardag. Hij liet koningin Betrix weten het feest bescheiden te willen vieren. Even verwacht. verwacht Journalist Philip Dreugen hebt het gehoord. Dus dit jaar zal worden voor de troonsafstand. En hij gokt op eind augustus, begin september. Meer informatie via onze website nieuwshow.nl. Dank je wel. Het is weer onrustig in Egypte. De nieuwsbulletins maken daar vandaag en vanochtend. En gisteravond trouwens ook al uitgebreid melding met van. Gisteren, precies twee jaar geleden... begonnen de demonstraties tegen het toen nog zittende regime. En dat stond toen onder leiding van president Mubarak... Er is een hoop gebeurd. Een nieuw regime, nieuwe president. Maar twee jaar later, exact dezelfde problemen. Vrijheid van meningsuiting is ver te zoeken. En de economie ligt echt volledig op zijn gat. Het gevolg werd gisteren weer pijnlijk duidelijk. Er vielen vannacht negen doden, honderden gewonden. En er was traaggas en brand in diverse plaatsen in het land van de farao's. Hoe dat zit en vooral hoe verder. Gaan we over praten met journalist Kees Gravendaal. En ook met ooggetuige Esther Meerman. We beginnen met jou, Kees Gavendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben je al een tijd niet gehoord, maar dan nu opeens uit Egypte. Wat doe je daar? Nou, vanwege de werkzaamheden van mijn vrouw... zijn we een paar jaar hier neergestreken. Aha. Um, wat is er allemaal aan de gang? Wat merk je er als gewone uh, sterveling van? Heel veel. Want uh, op straat, bij het boodschappen doen... gewoon over uh, straat lopen... Dat uh, wordt er allemaal niet beter op. De stad vervuilt enorm. Uh, de werkloosheid die loopt gierend uit de klauw. Er gaan heel veel kleine winkeltjes dicht. Uh, de armoede wordt meer zichtbaar. Er was al veel armoede. Maar uh, als je over heel Egypte rekent... dat zijn cijfers van, uh, uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek uh, hier... dan uh, is de armoede met... Uh, 20% toegenomen. En dan praat je over mensen die minder dan 2 euro per dag verdienen. Er was eigenlijk toch hoop dat onder een nieuwe president... dat er dan rust zou komen, dat er democratie zou komen. Dat was ook allemaal beloofd. Maar daar gaan die demonstraties nou precies over tegen die nieuwe president Morsi, hè? Ja, een belangrijk punt van kritiek is dat uh, Morsi wordt... Uh, beticht van het uh, feit dat hij de grondwet heeft uh, gemanipuleerd. Kijk, uh, op dit moment zit het parlement thuis. De eerste kamer, zo noem ik het maar even, de shura hier, is samengesteld door Marci. Die is niet gekozen, die is samengesteld door Marci. Er is een grondwet die voldoet niet aan wat we uh, moeten noemen de universele rechten van de mens. Er is een verschil in de grondwet tussen mannen en vrouwen... Uh, ook uh, bepaalde artikelen die zijn onderhevig aan een eindoordeel van een islamitisch wetenschappelijk college. Ja, in een grondwet behoren de grondrechten goed verankerd te zijn. En dat is niet gebeurd. Ondertussen blijft de EU Egypte steunen met 5 miljard. Er was ook alweer het een en ander over te doen. Geeft dat aan dat het uiteindelijk toch om economische belangen gaat. En dat mensenrechten van ondergeschikt belang zijn. Nou ja, 5 miljard blijven steunen. Dat is door Van Rompuy in een uh, heel ingewikkeld zinnetje toegezegd. Maar dan moet uh, Egypte wel gaan voldoen aan voorwaarden om die lening te ontvangen. En hetzelfde geldt voor de miljardenlening die het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, heeft toegezegd. Dat zijn uh, leningen die bitter noodzakelijk zijn om die ingestorte economie weer een beetje op gang te helpen. Want één ding staat vast. Egypte heeft momenteel een groot economisch probleem. De schatkist is leeg, daar zit een groot gat in de bodem. In plaats van energie te exporteren, vloeibaar gas met name, is men aan het importeren vanwege de toenemende binnenlandse behoeften. De elektriciteitscentrales staan af en toe stil. Het licht gaat weer regelmatig uit, de voedselprijzen worden hoger. De werkloosheid, zei ik al, die uh, stijgt gigantisch. Kortom, het is een economisch probleem momenteel. Kees, we komen zo bij je terug. Even uh, over naar Esther Meerman. Goedemorgen. Jij was vannacht bij de rellen. Uh, was dit eigenlijk gewoon wat de laatste maanden al steeds plaatsvindt... of wordt dit toch allemaal steeds grimmiger daar? Hallo, Esther? Ik geloof dat we Esther even kwijt zijn geraakt. Zit ze nog ergens verstopt in een van die technische kastjes... Gaan we door naar Kees, maar denk ik hey, terug. Misschien dat Esther zo meteen nog terugkomt. Esther uh, loopt te fotograferen. <laughs> ja, Esther is, ja die, die heeft een klus uh, achter elkaar. Me. Wat, wat merk jij van uh, concrete rellen? Of is het echt zo dat een straat verder als de rellen merk je daar eigenlijk helemaal niks van, Kees? Nou, ik woon vlak bij Tahrir, maar uh, zoals ook in Nederland... er zijn vaak uh, rellen die heftig in het nieuws komen... maar een paar kilometer verder merk je er niks meer van. Maar we moeten daar niet uh, lichtvaardig over doen... want de rellen gisteravond met name in uh, Ismailia en in uh, Port Said en Suez... die zijn keihard gegaan. En uh, met name in uh, Suez, daar zijn echt... Uh, nou, zes, zeven, acht doden. Dat, dat, die getallen zijn altijd een beetje onzeker gevallen. Uh, kortom, het gaat hard tegen hard. En met de verkiezingen in aantocht... want er zullen hier over twee à drie à vier maanden weer verkiezingen worden gehouden... Uh, om dat parlement weer tot leven te brengen... Uh, zal de spanning hier alleen maar toenemen. En zijn het dan protesten die eigenlijk alleen maar gericht zijn tegen Morsi... en die moslimbroederschap, of gaat het veel verder? Het zijn ook protesten van gewone, wellevende moslims... die uh, niet het eens zijn met de wijze waarop de moslimbroederschap... ...een soort nieuwe dictatuur hier aan het vestigen is. We kunnen niet zeggen dat het alleen maar de moslims zijn tegen de seculieren. Dat is, dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Ook vanuit uh, moslimkringen krijgt uh, Morsi veel kritiek... ...omdat hij heeft heel veel beloofd. Gisteren was er ook een spandoek op het Tagierplein. Ik vroeg aan iemand om dat eens in eenvoudig Engels te vertalen... En die zei, dat spandoek, dat vermelde in Arabische tekens... ...Morsi, waar zijn je revolutionaire beloftes? Morsi is een president geworden die het parlement thuis laat zitten... ...die decreten uitvaardigt die via de grondwet het leger een buitengewoon uh, geïsoleerde positie heeft gegeven. Namelijk, de, de gelden die naar het leger gaan... die komen niet ter discussie in het kabinet of in het parlement. Het leger heeft een zelfstandigheid van je welste. Weliswaar is het leger weer binnen de kazernes, maar ondertussen... Is er... Ja, uh... ja Kees, we, we gaan even, even over naar Esther... want die hebben we toch van het plein af weten te plukken, geloof ik. Esther <lacht> Meerman, je bent er. Ja, ik ook wel. Nou, nou, fijn. Die klinkt nog een beetje hol, maar uh, we zijn blij dat je toch aan de lijn bent gekomen. Uh, je was vannacht bij die rellen. Uh, Peter ja. vroeg net al, uh, was dat een beetje meer van hetzelfde... of wordt dat toch wel een stuk grimmiger zo langzamerhand? Nou, ik weet niet of je het woord grimmiger uh, kunt gebruiken. Want de rellen zijn allemaal wel klein. maar het was nu vooral echt... op heel veel plaatsen in de stad was het, uh, was het rellen... Ja. Dat, was wel, dat, was echt, dat was echt zo, zo erg dat ik het hier in de twee jaar had ik heb nog niet gezien. Veel traagas, begreep ik? Ja, echt ontzettend veel traagas. Echt ja, bizarrode beveelheden traagas. Echt heel veel. Hoe ga je dan de straat op? Met gasmaskers? Ja, met gasmaskers en met een veiligheidsbril. Zodat je niks in je ogen krijgt en niks ja En er werd ook uh, opnieuw melding gemaakt van geweld tegen vrouwen. Er is een speciaal Twitter-account in het leven geroepen. Hoe zit dat? Ja, het is altijd gevaarlijk om als vrouw uh, tachograaf op te gaan. En ook uh, gisteravond en gistermiddag zelfs waren er alweer uh, ja, veel vrouwen die werden lastiggevallen. En dan heb ik het echt over uh, groepsverkrachtingen en dat soort dingen. Nou ja, je zegt het zo langs je neus weg, maar dat is toch wel behoorlijk uh, heftig. Jij woont zelf aan dat Tagrierplein, ja. ja? Wat denk je, uh, de tijd om te verhuizen langs mijn of? Nou ja, als journalist zie je natuurlijk goed. Dus dat, dat geldt. maar uh, ja, uh, ja, mijn huiskomt gisteravond vol met, uh, met traagas. En ja, dat is, dat is vervelend. Maar ja, als journalist is het wel heel handig om hier te zitten, want ik sta binnen twee dus op het plein. Ja, en, en daar dan, is het meestal wel te doen. En neem je dat traagas in je huis uh, voor lief? Ja, nou, ik wil gelukkig hoog. Dus voor mij is het altijd lang voordat het, het, het er is. En als het er is, dan is het ook wel vrij snel weer weg. Maar uh, ja, dat, ja, dat hoort er dan maar bij, denk ik. Oké, okay. dankjewel. We gaan even terug naar Kees. Ja, Kees, uh, het gaat dus over de democratie. Het gaat over de moslimbroederschap. En ik begreep ook dat er nog behoorlijke woede is over een uitspraak van het gerechtshof. naar aanleiding van de voetbalrellen. Ja, misschien weten mensen dat nog. Uh, die daar bij jullie in 2011 geweest zijn. Daar is kennelijk ook uh, een vonk uh, over geslagen. Ja, in uh, Port Zuid is in februari 2012 is een wedstrijd gespeeld die onverwacht uh, in de Premier League... Uh, die onverwacht werd gewonnen door uh, de wat men dacht de zwakke tegenstander was. En toen zijn de rellen uitgebroken in Said, waarbij 72 mensen in het stadion, terwijl de televisie dat allemaal maar gewoon uitzond... Uh, zijn omgekomen en de politie uh, weinig deed. En zojuist, een, ongeveer een uur geleden, zijn de eerste berichten gekomen uit de rechtbank hier in Cairo... dat er... Uh, 21 doodvondsten zijn uitgesproken voor de tientallen verdachten die voor die rellen voor de rechter staan. Nou zal het wel niet zover komen, maar dat zal vandaag ongetwijfeld tot protesten leiden. Ja, het lijkt wel of alles bij elkaar komt dan opeens, hè? Dat is ook zo. Het ongenoegen in de bevolking groeit over, over vele zaken die in het dagelijks leven erop achteruit gaan. De, de, de gedachten dat uh, met het vertrek van Mubarak hier een soort uh, gezellige uh, democratische ontwikkeling op gang zou komen... die kun je ver achter je laten. Dat is uh, studeerkamerpraat. Kees Gavendaal, heel hartelijk dank voor je, je verslag. Uh, en doe het een beetje voorzichtig aan. En dat geldt ook meer dan uh, voor Esther. Jullie beiden, dank voor de uitleg over de gebeurtenissen vannacht in Cairo. ya jari ya van jari ona jari en yo ben bali ate vanan fara yoko no fara bai ka ka vanan sila bali de malila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 Anni bomba li vanco e anni bomba kuye gli click in italia Allah gli click in dubai uno mali bakaram lu mali bego ya be hamina joro la bisi gera fui dumodo flim gura ni gerakab go ye avalata namatudo ambege ju do sagui mali tu dumamba tabi ni kele nana mali Malisa before So que le masadi nya la nya la ke I don't know what I'm going to do. I'm going to Atemu sodong atedemisenindo keleka mungu funimisa amandelekelela anuma atedelele ni sasa kwa nini nafsu malida nini watimu bali Mali, I'm sorry, Habey. Because no kidding, you may, my heart's a you're you're Ik vind is fantastische muziek. Het duurt nog oh. twee minuten langer, deze plaat. In totaal is die zeven minuten. Uh, maar goed, dat is misschien ietsje te veel. Suggestie uh, van, uh, nee, de, hoe heet deze plaat? Voices United for Mali. En La Paix, dus peace, Mali Co. Het zijn uh, prachtige muzikanten uit Mali die uh, dus met z'n allen dit nu hebben gemaakt om te laten merken dat zij uh, vrede willen in hun land. Dat is ook een heel mooi filmpje op YouTube. Goed. We hebben hier een fantastische boxershort uh, naast ons uh, liggen. Nou, dat hebben we niet vaak, een onderbroek hier in de studio. Maar uh, we hebben er een heel speciale reden voor. Want u kent het misschien wel. Een leuk overhemd wat op zichzelf nog helemaal goed is. Alleen de randjes van kraag en machette zijn versleten. En het dergelijke exemplaar verschijnt dan al snel in de textielbak of de zak van Max. En dat is eigenlijk zonde, want u kunt er dus een boxershort van laten maken. Het Groningse bedrijf Van Hully vermaakt voor 27,5 euro uw favoriete overhemd tot boxershort. En bij ons de gast is eigenaresse en drijvende kracht achter van Hullie... Jolijn Kruidsberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u op dat idee gekomen? Ja, <laughs> dat vragen een heleboel mensen, maar dat is ja. eigenlijk heel simpel. Uh, mijn man had ook een uh, overhemd en dat vond ik hartstikke mooi. En die draagt van dit soort shorts. En nou, ik dacht, volgens mij is dat ongeveer dezelfde stof. Dus ik heb dat uit elkaar gesloopt. Al, uh, denk 8, 9 acht, negen jaar geleden, hoor. En uh, daar een boxershort van gemaakt. En... Gewoon zelf achter de naaimachine gekomen. Ja, ik ben wel redelijk handig met de naaimachine. Maar toen had al wel gedacht van, nou ja, ooit... Uh, als ik dit leuk vind, dan zijn er vast wel meer die dat ook leuk vinden. Dus. En ja. het moet een overhemd zijn met lange mouwen, hè? Ja, in, uh, zo, er gaat sowieso vrij veel stof in een, uh, in een boxershort zitten. bij dat? Ja, uh, naar nou de achterkant, de bolling van uh, het achterwerk, heeft ook zo zijn uh, de hoeveelheid stof nodig. Ja, beter. Ja. Dus ja. Mensen zijn niet tweedimensionaal, <laughs> hè, dat denken ze wel eens. Nee, maar je, je zou zeggen dat je uiteen over hem in ieder geval twee van die boksjes nee, kan maken. Maar dat niet, gaat dus Peter. helemaal nee, niet nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. En bovendien en, kom je, krijg bovendien, je dan ja, In pro... dit model hebben we dus de manchet van, van een van de lange mouwen, die gebruiken we als schulp. Dus daar waar de knoop zit, dat. Uh, ja. Ik vind het meesterlijk. En uh, om dat zo te doen, om die machette dan als gulp te gebruiken. Ja. Er is een zwart-wit geblokte short, maar er zit dan bijvoorbeeld een heel leuk oranje randje aan. Dat is, ja. De, ja, dat is wel een beetje de het kenmerk van uh, het merk van Hully, ja, klopt. Ja. Ja. Maar goed, uh, dit is niet alleen maar uh, voor de lol, hè? Nee, nee, nee. Want u, u hebt... Uh, er een heel project van gemaakt. Ja, nou ja, ik heb, um, ja, ik had, ik had het gevoel dat ook uh, met dit idee um, dat ik ook wel iets meer zou kunnen doen dan alleen maar uh, die dingen gaan uh, gaan zitten vermaken. En ik heb toen, um, ja, bedacht dat dit een heel leuk uh, idee zou zijn om uit te voeren met vrouwen die ja anders niet zo snel aan het werk zouden komen. En uh, ja, dat is eigenlijk op dit moment uh, gelukt. En wie zijn dat? Vrouwen die niet zo snel aan het werk zouden komen? Ja, nou ja, het, uh, er komt in de media heel veel allochtone vrouwen. En dat is ook zo. Op dit moment werk ik uh, met allochtone vrouwen. En uh, dat zijn ook vrouwen die over het algemeen uh, ja, ook wel iets hebben met het naaien. En uh, ja, voor wie dit, uh, dit initiatief uh, heel erg aanslaat. Maar het hoeft niet per se. Uh, voor mij mogen ook uh, autochtone vrouwen zijn eigenlijk het mooiste. Als het ook wat gemengd is. Maar, uh, maar goed, ik heb dus... Uh, contact gekregen met de uh, Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn. En die waren heel enthousiast. En die hebben mij verder geholpen met dit idee. Want ik kan wel bedenken van, dat is leuk om vrouwen te helpen. Maar, maar u kunt het kan... niet e eigenhandig al die overneemde omtoveren in shorts Nee, dat, uh, nee, dat uh, gaan maar we. mij. Maar mijn... is het nou een project om dat soort groeperingen uh, uh, aan werk te helpen? Of... Ja, nou, ik vind eigenlijk dat... Uh, het is een beetje een combinatie. Ik vind, uh, een Van Hully moet je gewoon eigenlijk willen hebben. Omdat het een uh, leuke boxershort is... en omdat je er vrolijk van wordt. En het idee dat het in de productie ook nog... Ja, goed geproduceerd is, dat moet je een extra goed gevoel geven. Maar het is geen zieligheidsproject, om dus, maar zo dus, te zeggen. Dus uw verjaarspartijtje is compleet als dus iemand inderdaad zijn broek laat zwakker ja, en laat ja. zien want, kijk nou eens even dikker. Ja, want het is natuurlijk een product dat helemaal niet zichtbaar is. Uh, nee, nou ja, we hebben aan de andere achterkant wel een flapje en ik hoop dat uh, zeker uh, de, de wat uh, jongere dragers die dan zo'n broek wat langer, uh, wat lager, oh. dan komt er ook zo'n oranje hoekje yeah. over yes. de boord hangen. Uh -huh. Dus kijk, mijn streven is natuurlijk dat je Straks in het straatbeeld. Net zoals je van een ander merk soms zelfs zo'n elastieke band erbovenuit ziet. Maar deze moet er. Uh, dat, dat dit gewoon een, een, een short wordt dat je moet hebben. Want Precies, uh, nou ja. ja, wat we al eigenlijk zegt, uh, hebben gezegd, het mes net aan twee kanten. Aan de ene kant ga je dus verspilling van goede textiel. Ja. Ga je tegen en aan ja. de andere kant help je dus... Uh, Van oh ja, de overhemd is inderdaad, die stof die is eigenlijk nog prima. Dat zijn eigenlijk maar kleine stukjes die niet, uh, ja, die niet ja, bruikbaar de, de, meer zijn. De kraagjes en de machetten ja. ja. zijn niet bruikbaar. Ja, en uh, mensen kunnen dus hun overhemd opsturen. Ja, klopt. En, en dan uh, wordt, wordt er een box van gemaakt? Ja, ze sturen het op. en uh, ja, Dat is natuurlijk een beetje anders dan normaal. De webwinkels, hè, want dan doe je alleen maar een bestelling... per ja. internet en dan wordt het zomaar opgestuurd. Dit keer moet je zelf eerst ook wat opsturen. En daarom uh, zorgen we wel dat we echt zoveel mogelijk... in contact blijven. Dus je krijgt ook een berichtje... als hij als aangekomen is, want... Ja, mensen hebben soms wel juist wat bijzonders met dat overhemd wat ze opsturen. Ja, zitten er uh, soms uh, brieven bij met hele persoonlijke ontboezemingen? Ja, ja echt waar? Wel, ja, dat is echt heel dierbaar Maar waar gaat het dan. dan over? Dit was mijn uh, liefheidshemd of zo? Nou, nou, onder andere. Ik heb een keer, uh, na afgelopen week nog bijvoorbeeld, kregen we echt een, een handgeschreven brief van een vrouw. Uh, met een foto van, uh, ja, van haar uh, uh, ja, trouwerij. En die man nou, die heeft dan een, die had een uh, herseninfarct gekregen in 2004. En die kon dat hemd van zijn trouw, en er was een prachtig bloemetjes over hemd... Uh, kon hij niet meer aan. Omdat hij door zijn invaliditeit... gewoon niet meer, uh, ja, gewoon veel dikker was geworden. Maar zij was helemaal blij. Want ze zei, ja, nu ga ik er een boxershort van maken. Dus, uh, nou ja dat, is ja, natuurlijk, ja, dat zijn unieke verhalen natuurlijk. Maar ook iemand die bijvoorbeeld uh, vroeg... of wij het, uh, ja, dat, dat merkje in de nek over konden zetten. Want dat was van hun Rome-reis En daar hadden ze zulke dus mooie herinneringen aan. Nou ja, dat zijn natuurlijk hele leuke dingen. En, en dat, dat is ook een beetje wat, ja, waarvan jullie ook voor moeten staan. Het moet wel ja, een beetje met een verhaal zijn. Of een cadeautje voor jezelf. Zo, uh, zo maar, zie ik het eigenlijk. Maar, maar gaan jullie, bij wijze van spreken, eigenlijk ook gewoon de deuren langs van... doe maar over hem, wij maken er wel iets van. Want uh, uh, zoveel mensen zullen ook niet echt iets met dat ene overhemd hebben. Nee, we krijgen ook hele gewone overhend. Mensen die het initiatief gewoon heel erg leuk vinden... of die uh, ja, gewoon iets met dat stofje hebben... Of, ja, je kunt het zo gek niet verzinnen, maar er zijn natuurlijk allerlei mensen... die om verschillende redenen... sommigen vinden dat verhaal van die vrouwen gewoon... Ja, dat willen ze ondersteunen. Anderen hebben we inderdaad wat met het overhemd. Ja, de volgende zit helemaal met dat recycling. Van, nou ja, Ik vind het gewoon mooi dat het zo een bestemming krijgt... en dat je dat katoen niet zomaar weggooit. Dus ja, er, is eigenlijk, uh, er zit eigenlijk voor heel veel mensen wel wat in dit verhaal. Dus ja. dat is wel mooi. 27,5 euro vind ik niet goedkoop voor een boxershort. Nee, ja, dat, dat, dat is waar. Um, ja, um, aan de ene kant is het ook zo dat je... Um, ja, van de betere merken zit je eigenlijk ook al aan die prijzen. Maar wat je niet moet vergeten, en uh, elk overhemd is apart. En ja, Voordat het echt... Uh, ja, we kunnen het dus niet... Automatiseren. Dus dat knippen en dat tekenen, daar zit gewoon echt tijd in. En uh, ja, dat moet je natuurlijk verdisconteren. En daarom heb ik zelf ook het gevoel van ja, als iemand gewoon alleen maar naar een standaard boekjesjord op zoek is, dan uh, kun je naar het eerste, beste warenhuis gaan. En dan, uh, maar daar is een goed boekje voor 18 euro. En, nou, uh, ja. Echt een, go een, go een hele nou ja, goede. Onderbroeken zijn ook, ook duur. Ja. <laughs> nee, dat is ook zo. Maar goed, dus ik, ja, ik vind het zelf een hele redelijke prijs. En eerlijk gezegd, uh, voor minder gaat het gewoon ook niet. Dus nee, ja, nee. Want kunnen ja. die vrouwen al betaald worden? Ja, op dit moment nog niet. Want we zijn er ja. mee vooral mee bezig dat we ze zitten eigenlijk allemaal in een soort van leer-werk-situatie. Situatie. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk zij ja, uh, uh, zo, ja, daar vaardigheid in krijgen. Zodat het hele proces korter duurt. En we dus heel snel deze vrouw oh, gewoon echt betaald werden. hoe lang wordt er nou over gedaan om zo'n nou ja, op op moment Nou ja, op, op dit moment zitten we nog ruim over, uh, over de anderhalf uur per bokser. Uh, en dat is eigenlijk te veel. Je moet echt wat terug naar minder dan een uur. Ja, het is, het is ja, gewoon ja, een productie productiedingen ja. waar ik ook nog pas sinds kort in zit hoor. Maar, ja. Nou, cultuurleven van het, van het bedrijf. Nee, nee, op dit moment niet. niet. En dat vind ik op dit moment ook eigenlijk. Uh, ja, uh, ik denk, ik, ik geef het gewoon tijd. En ik vind het. Uh, een ja, ja, prachtig bedrijf. Ik heb er ontzettend veel plezier aan. Ik heb ook gemerkt dat zoveel mensen eraan mee willen werken. Om er een succes van te maken. Dat ik denk, ja, ik moet ook even geduld hebben. Ja. En dan komt dat vanzelf. En ook dat is niet mijn hoofdmotief om er enorm rijk mee te worden. Maar om er echt iets, iets moois, een mooi merk neer te zetten waar je heel veel mee kan. Uh, ik, ik, hij is inderdaad heel mooi gemaakt. Maar ik geef nu toch even aan Peter. Peter jij, jij draagt de Ik, ik draag wat, boxershorts. Wat denk jij? Ja? Nou ja, het is ja, hartstikke een mooi ding. ding nee, ja, ja, daar, daar gaat het niet om. <laughs> Zijn er veel mensen al die hiervan gebruik maken? Ja, ja. ja we krijgen wel. Uh, we krijgen echt uh, elke dag bestellingen binnen. En ja. dat dus is leuk. Want ik zie natuurlijk eerst via internet de bestellingen komen. En dan ben ik heel benieuwd wat voor uh, ja. er dan uit de postbus uh, komt. En die vrouwen natuurlijk ook. Dat is ook wel mooi. De ja. ene keer dan. Uh, zien ze een bloemetjesbloes en dan de volgende keer weer een streepje. En dan gaan ze allemaal verzinnen wat voor kerel daar dan in heeft gezeten. Oh ja, dat is zat. Ja, zeker. <laughs> en onderbroek, dat, ja, dat spreekt natuurlijk toch tot de verbeelding, eerlijk ja, is eerlijk. Helemaal, Dat is internationaal. Hey, en hoe lang doe, doe, dit, dan doe je het er dan over voordat je je short in huis hebt? Vanaf ja, dat je het opstuurt? Dat ja, op dit moment heb ik op de site een, een marge genomen van vijf werkdagen. Maar de meeste oh. hebben me binnen twee dagen weer in huis. Oh. Dus uh, ja, goed. ik weet niet met al deze luisteraars... Ging, met al, het is al deze wordt. die gaan uh, allemaal massaal gaan die nu <laughs> een, een, een, een rennen naar de kast en die denken: nou, we hebben hier nog een heel leuk versleten hemd. Ja, Hartelijk dank, Jolijn Kraasberg, uh, eigenaresse van en drijvende kracht achter. De Van Hully. De naam is ook nog uh, bijzonder, hè? Ja, nou ja, een beetje met een kniphoog. Dat ja. het uh, niet alleen van jezelf is. Precies, ja. een beetje van jezelf en een ja. beetje van Hully. Goed, een bedrijf dus dat van oude Overhemden boxershorts maakt. Hartelijk dank. Als u er meer over wilt weten, kunt u via onze site nieuwshop.nl uh, daarachter komen. Dat zeg ik er ook nog even bij. Dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan, dankjewel. Ouders liggen behoorlijk onder vuur de laatste tijd, want te pas en te onpas wordt in de laatste jaren verweten dat ze hun kinderen veel te vrij laten gaan. Maar eens kijken op het strand bijvoorbeeld. De roep om strenge opvoeden is dan ook nooit ver weg. Maar hoe doe je dat als kind van ouders uit de jaren 60 en 70 die de eerste schreden zetten op het pad van de anti-autoritaire opvoeding? Irene Spronk, journalist en moeder van twee dochters, nam zich voor een strenge moeder te worden en ontdekte dat dat bepaald geen sinecure is. Haar boek, Waarom ik geen strenge moeder ben, terwijl ik dat wel zou willen, is een verslag van de zoektocht van een moeder die kind was in de jaren 70. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is een strenge moeder uh, onlosmakelijk verbonden met uw uh, uh, opvoeding zelf, namelijk veel te vrijgelaten, of dat u dat gevoel hebt van, nou, ik deed eigenlijk maar wat? Ik weet niet of het onlosmakelijk met elkaar verbonden is... maar ik, ik, ik denk wel dat het, uh, dat het verlangen om streng te zijn... Uh, iets te maken heeft met het voorbeeld dat ik heb gehad. En uh, mijn eigen moeder was uh, heel erg lief. <laughs> en stelde eigenlijk geen enkele grenzen en, en, en, en weinig ben, regels. En waar bent u dan in ontspoord? <laughs> ja, wat oh, we dat willen we dan weten? Dat is een leuke vraag. <laughs> nou, ik denk dat ik, dat ik mezelf best uh, aardig heb behoed voor ontsporen... Uh, maar ik he, en, en ik heb een hele prima jeugd gehad. Laten laten dus het is uh, helemaal goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. Het heeft wel een tijdje geduurd. Nee, nee maar hoor. goed, u, u heeft uh, geconstateerd ik... dat u, u wel erg uh, uh, het zelf heeft uit moeten zoeken. Dat nou, is ik heb dat als kind wel, wel uh, bij vlagen ook wel zwaar gevonden. Dat je jezelf bij de, bij de kladden moest, uh, moest grijpen. Nou, als je geen uh, uh, uh, tijdstip hebt waarop je thuis moet komen als puber. dat, dat ja, uh, De belangrijkste strijd in je hele leven ongeveer. <laughs> ja, dat is wel een belangrijke strijd. Wij hadden geen tijdstip. Dat, dat vond mijn broertje bijvoorbeeld ook best leuk. Want die bracht dan alle meisjes van de klas naar huis. Kijk. Dat was geen enkel, uh, geen enkel probleem. Um, uh, maar wij mochten dat in feite zelf bepalen. Um, en, uh, maar het was natuurlijk wel zo dat we op een bepaald... Bepaalde, dat er een bepaalde grens was, waarna mijn moeder wel verdrietig werd. Oh, dus ja. niet boos, maar, verdrietig. maar wel verdrietig. Oh, maar wacht even, dan moet je je melden natuurlijk, s'avonds, en de nou, deur mijn open doen. Mijn moeder bleef wel wakker tot ik thuis kwam om uh, uh, um half zes ochtends. Kind, en, en nu, dan nu lig verdrietig. ik, al, ja, ik lig al tot half zes hier te kruis voor puzzelen. En dan ja, voel jij je ik schuldig. Ben, ik weet niet ze precies ja. wat ze deed. Ja, ja, ja. Het werkt op je schuldgevoel. Je denkt, ja. achteraf had ik liever gehad dat ze zei: dat van, Je bent om één uur, uur thuis. Een twee uur of om twee uur. Klaar ben je thuis. Ja. Ja. Ik denk toch dat grenzen en regels wel een enige mate van veiligheid krijgen. Oké, okay, goed. Nou, dat, uh, uh, dat is duidelijk. En toen kreeg je zelf kinderen. Ja. En je dacht: Nou, moet je horen. Uh, ik ga dat wel doen. Ze mogen van alles en nog wat, maar bepaalde grenzen gaan we stellen. Ja, nou, het, het, het uh, gekke was dat ik dat eigenlijk niet eens zo heel bewust dacht. Um, ik werd zwanger en verdiepte me wel enorm in uh, dat ik geen ongewassen sla mocht eten... en geen Franse kaas en dat je de verloskundige pas mocht bellen... Na, uh, als de weeën -wee een minuut duurde of zo. Um, maar over hoe ik ze dan daarna, als ze er eenmaal zouden zijn... zou gaan opvoeden, daar dacht ik niet uh, verschrikkelijk over na. Ik, maar volgens uh, mij bent u daar geen uitzondering in, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Denk ook niet. Ik denk dat heel veel mensen uh, verwachten dat dat, ja, dat, dat dat iets is... wat je gewoon maar doet oh. op je intuïtie. Dat zien we ook om ons heen. Iedereen doet het maar gewoon. En... Uh, ja, ik, ik, ik eigenlijk ook. Het was niet iets. Ik nee. las er ook geen enkel boek over. Bijvoorbeeld. Maar u, u had zich dus kennelijk voorgenomen. Luister even, één ding. Als die kinderen inderdaad een soort van leiding nodig hebben... ga ik dat geven. Ja. En die regels zijn duidelijk en best ja. wel streng. Nou, ik denk dat ik uh, in, uh, met hetzelfde project bezig was... als eigenlijk alle ouders. Namelijk, ik ga het beter doen dan mijn eigen ouders. Ik denk dat alle, alle vaders en moeders zich dat onbewust bedenken. Nou, en ik had dus... Onbewust een beeld. Ik word zelf een strengere moeder met duidelijke grenzen. en uh, nou, ja, ja, ja is ja en nee is nee. Uh, ik ga dat dus anders doen. Maar, maar het was een vrij onbewust verlangen eigenlijk. Ja, want ik, ik begreep dat, in, dat u in eerste instantie helemaal niet zo verguld was toen Dagblad Trouw, hè, waar u werkt, uh, u een aantal jaar geleden voorstelde om over die opvoeding te gaan schrijven. Nee, dat klopt. Nee, ik, het leek mij... Uh, eigenlijk een heel vervelend onderwerp. Nou, het leek mij eigenlijk gepriegel op de vierkante ja. meter. En, en een beetje getut hè, met bedplassen en sito uh, toetsen ja. En dat leek me eigenlijk een heel tuttig onderwerp. Nou, het, het is heel anders gelopen, want u bent er helemaal in <laughs> gedoken. En nu ja. is er een heel boek. Ja. En u hebt er ja. ook heel veel over gepubliceerd in Trouw. Ja, dat klopt. Ja, Ik, ik uh, ben erachter gekomen dat, uh, dat dat bedplassen en die citotoetsen toetsen erbij horen... Maar dat opvoeding eigenlijk ook een, een prachtig terrein is... Um, waarmee je eigenlijk uh, overal uh, uh, terecht kunt. Um, nou dat merk je ook aan de maatschappelijke discussies. Hè. Alles is opvoeding. Iedereen heeft ouders. Iedereen um, is opgevoed of had dat moeten zijn. Ja. En, uh, dus je had het wat dat betreft het uh, tij mee. Er kwam steeds meer belangstelling voor. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Het, het lijkt zo vaak, tenminste als je dat bij mensen wel eens... Uh, gewoon aan tafel schrijft en al ziet... dat de kinderen bijvoorbeeld naar school gebracht moeten worden... Mm -hmm. en dat er eventjes verteld wordt, of besloten wordt... welke boterhammen er mee naar school gaan. Ja. En dan, dat moeder niet gewoon zegt... hier is een broodje ham en een broodje kaas. en je nog iets weer kan je nog pindakaas krijgen ook. Nee, uh, ja, er is ook nog leverworst. Maar hagelslag hebben we ook. Ja. En er is ook nog fruit. Nou ja, en dan, dan denk je, ja, maar... Het gaat eigenlijk om Het lijkt wel alsof er steeds maar onderhandeld moet worden, dat mensen dat gevoel hebben. Ja, nou dat, is, dat is ook typisch Nederlands, hè? eigenlijk de, de polderopvoeding. En dat, uh, dat klopt, ja, en dat, is, dat heeft grote voordelen, denk ik. Uh, wel, kinderen leren daar ook echt heel goed zelf van nadenken en hun eigen koers uh, mee bepalen. We hebben in Nederland echt hele mondige, stevige en ook best prettige open kinderen. Maar het is ook wel eens heel lastig en vermoeiend voor ouders. Nou ja, er stond gisteren in Trouw... En werd een onderzoek gepubliceerd over opvoeden en ouderschap. Mm -hmm. Daar bleek dat een vijfde van de hedendaagse ouders... moeite heeft met de regels en streng zijn. Ja. Dus ja. dat is precies wat Peter zegt. Ja. Hij vindt dat op een of andere manier moeilijk. Ja. Maar ja, waarom is dat dan zo moeilijk? Bent u daar achter gekomen? Want dat geldt dus ook voor uzelf. Ja, ja, ja. Nou ja dat heeft, dat heeft met, met veel verschillende dingen te maken, denk ik. Um, wij hebben onder meer, of wij, laat ik even voor mezelf mm -hmm. praten. Ik heb één uh, uh, heel groot verlangen... en dat is dat mijn kinderen gelukkig zijn. Ik wil graag dat ze uitgroeien tot gelukkige volwassenen later. En uh, ik wil eigenlijk ook heel graag dat ze gelukkige jeugd hebben. En ik wil graag dat ze vandaag gelukkig zijn. Uh, hè, op dit moment mm -hmm. dat wij met elkaar samen zijn. Um, nou, dat, dat verlangen naar het geluk van mijn kinderen... dat wil nog wel eens uh, botsen met uh, het verlangen... dat ze nou eens netjes eten... of uh, niet zeuren over die boterham met pindakaas. U, u denkt, als ik ze hun zin geef, dan zijn ze gelukkig. Nou, dat is niet... maar u weet zelf dat het niet zo is. Ja, dat weet ik. Dat hebt u net het... verteld. Ja, dat klopt. Maar toch is het in het heet van de strijd soms zo verschrikkelijk lastig. <lacht> dan, denk ik, dan, denk ik, uh, uh, dan zeg ik eerst nee. Natuurlijk zeg ik eerst nee, hè? Huh? Ja. Mama, mag ik vanavond bij. Uh, bij of mag ik uh, een uurtje langer bij Sanne blijven? Dan zeg zegt: Nee, we hebben afgesproken dat je eerder naar huis zou komen. We gaan viool spelen. Um, en dan, dan komt er. Ja, maar nou, een heel verhaal. een zielige. En, en, en dan denk ik: Ja, wat, wat zeur ik nou toch eigenlijk? Het kan me He, ook heeft, schelen. Ze heeft het gezellig. Moet ik hier nou een punt van maken? Huh? Moet ik hier nou een punt van maken? Dan ga ik twijfelen. Ja, en, als en voelen dat... die kinderen haar Tuurlijk voelen ze dat haar veiligheid. En ja. als je dat doet, dan ben je tot Sint-Juttemus aan het onderhandelen dus. Ja, dat, dat, <laughs> dat klopt. Dat houdt namelijk nooit op. Nee, dat houdt nooit op. Nee, nee, nee. Dat klopt. Terwijl, volgens mij, en dat is meer uw terrein en u heeft daar vaak over geschreven... kinderen zo ontzettend gebaat zijn bij gewoon een kader... waarin het gefunctioneerd ja, ja. wordt. En dat je je dat verder helemaal niet over hoeft te vragen. En dan kan je wel af en toe denken, wat een ja, trut zeg. Ja. Maar goed, dat ja, maar is maar dan dat is, zo. Dat is een soort metakennis die, die je wel eens wil vergeten. Ja. <laughs> op het moment dat je oog in oog staat met je tegenstribbelende kleuter ja. of puber. Ja. En er spelen natuurlijk ook andere dingen mee. Boar, je bent ook wel eens moe en ik ben een werkende moeder. En ik zit ook wel eens met mijn hoofd bij een artikel dat ik nog moet afronden. En er speelt van alles mee. Um, maar ja. Maar goed, nou ja, nee, dit is, dit is duidelijk. Ik denk dat heel veel mensen dit ook herkennen. Maar goed, dit boek, even voor de duidelijkheid, gaat mm -hmm. niet alleen over uzelf. Hè? U hebt ook decennia opvoedmethodes doorgeploft. Ja, ik hou altijd ja. wel van de historische blik. Zoals ja. luisteraars weten, welke opvoedgoeroes hebben de tante steeds overleefd? Um, nou, ik was zelf uh, zeer onder de indruk van uh, Thomas Gordon, gek genoeg. <grijg> uh, of gek genoeg. Um, uh, uh, uh, ik, had, ik had niet zo heel veel zin om dat boek te lezen. Kennen luisteren... de mensen niet meer hoor, Thomas, Thomas Gordon. Thomas Gordon, nee, de Gordon-methode. Uh, luisteren naar Volgens luisteren mij hadden de kennis van iedereen op de Dr. Spock. Dr. Spock. Ja. Spock <laughs> oh. <laughs> nee, maar goed, waarom was die Gordon zo goed? Even snel... Nou, die, die, een van de, van de mooie uh, lessen die hij mij heeft geleerd. is dat uh, ouders op het moment dat. of, of, of volwassenen, op het moment dat ze een kind krijgen. dan denken ze: ik moet nu vadertje spelen of moedertje spelen. Ik moet een rol vervelen, vervullen. En daar hoort een bepaald gedrag bij. En uh, hij schrijft in zijn boek. Nou, uh, dat kun je vergeten, dat prikken kinderen doorheen. He? Als jij nep bent, als jij een rolletje gaat spelen. als je een moedertje gaat spelen. Nou, ga ik eens even streng optreden. Dan, uh, dan luisteren de kinderen helemaal, helemaal niet naar je. Je moet jezelf zijn. En tegelijkertijd ook wel vertellen wat, wat jouw grenzen zijn. Ja, toch ook wel. Toch ook wel, ja, ja, zeker. ja zeker. En ja, dat zeker. kan je maar beter in een vroeg stadium doen. Want uiteindelijk, als je dat een tijdje laat glippen... om dat later nog eens terug te krijgen, is buiten gewoon lastig. Ja, dat klopt, dat denk ik ook. Ja. Maar zijn ouders ja, daar dan bang voor? Dat ze die kinderen later ga, hen gaan nee, maar Dat ze gewoon geen moe meer te vertellen hebben natuurlijk. Ja, hoewel... Kinderen misschien, ja, ja, nee, op een bepaald moment dan is het misschien te laat. Maar ik denk dat de kinderen ook wel vaak heel sportief zijn hoor. Dat ja. ze onze ouders best vaak tweede, derde, vierde, achtste kansen geven. Hoop ik tenminste. Ja, <laughs> ja. maar goed, een blijvend strenge moeder, die, dat zult u niet worden. Dat blijkt wel uh, uit het boek. Hè? Was, er is een moment geweest waarop u besefte: dit gaat me gewoon niet lukken. <laughs> Toch? Nou ja, er, er, zijn, er zijn twee, of, of, je, je hebt twee uh, soorten opvoeden, hè, denk ik. Het bewuste opvoeden. Van uh, nu ga ik op dit moment tegen mijn kinderen zeggen... die jassen die gooi je niet in de gang... maar die hang je even aan dit knaapje. En die schoenen zet je daar neer. En dat, dat zijn momenten die je, die je tien, tien keer per dag hebt. Ik heb ze eigenlijk niet geteld. Ja. Twintig, twintig ja. keer per dag, zoiets. Licht op je kamer aan of uit. Ja, precies. Nou, en ik denk dat ik op, op die punten uh, nu iets, iets van vordering heb gemaakt. Okay. Ik heb erg mijn best gedaan om te Hoe zijn uw kinderen nu? Ja. Vier en zes. Vier en zes. ze ja. zijn nog heel klein. Maar ja. als je zes bent, dan, dan ben je toch al wel oud genoeg... om het niet fijn te vinden om in het boek van je moeder voor te komen. Ja. Wat over opvoeding gaat, <laughs> lijkt mij. Hoezo? <laughs> Is dat niet zo? Nou, mijn oudste mijn, mijn ja. dochter heeft van tevoren gezegd... ik wil niet in ja, jouw boek. Daar begint het boek mee. Ja, even. ja. En toen, hef, en toen heb ik ge, het was een beetje moeilijk, want ik was er al zo enorm mee bezig. En ik had ook al een contract met de uitgeverij. Ja. En toen heb ik tegen haar gezegd, nou, maar mag het dan wel als het leuke verhaaltjes zijn? Ja, maar daar heb je weer zoiets. Ja. <laughs> mag het dan wel? Je zegt: zeggen, luister, jij komt gewoon voor in de boek. Ik moet daar maar brood mee ja, verdienen. Ja, nou, ik had het toch, is toch een enige, enige privacy schending. Ma maar, maar we noemen je Willem. klaar? <laughs> nee, ik heb, ze, ik heb ze sowieso min mogelijk bij namen genoemd, maar... Uh, in de opdracht. Uit de opdracht blijkt toch hoe ze heten. Uh, ja. Het is wel op het schoolplein zeker tussen moeders in de categorie uh, waarin u zit, met jonge kinderen, ja. toch wel de tolk of de tuin als er ouders zijn die er helemaal de ballen verstand van hebben en er echt een rotzooi van maken. Dan wordt er altijd gedaan van tut, tut, tut, moet je ja. die mafkezen eens zien. Ja, maar we vinden heel vaak dat anderen er een rotzooi van Precies. maken. Hè? Nou, dat bleek uit dat onderzoek <lacht> in Trouw dat mensen ja. vinden wel dat de kinderen weer strenger opgevoed moeten worden, maar hun eigen kinderen vinden ze helemaal top, ja. daar is niks mis mee. Ja. De, de balk in het oog is uh, heel groot. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, en onze eigen kinderen zijn het allerliefst. Ja. Ja. Maar dat vinden andere mensen vaak helemaal <tussen> niet. Maar goed, nog ja. één tip voor tobbende generatiegenoten. Oeh, He? één tip. Hai, ja, dat moet je wel hebben hoor. <gat> nou ja, wat, mij, wat mij geholpen heeft, maar dat is geen eenvoudige tip, is zelfreflectie. Is toch iets meer nadenken over uh, uh, ja, wat voor moeder ben ik eigenlijk en waarom... Waarom uh, zou, waar ben ik eigenlijk mee bezig en, en waarom? En hoe zou ik als kind op deze situatie gereageerd hebben? Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar als ja. je dat doet, ben je dus echt lul. Neem dat van mij <laughs> Goed, Nou, daar is een hoop over te zeggen. Dankjewel je wel, Iris Sprong. Het boek heet Dus Waarom Ik Geen Strenge Moeder Ben, Terwijl ik dat wel zou willen zijn. Uitgave van Querido. Informatie via, via onze website nieuwshow.nl. Zometeen zijn we bij u terug met actrice Johanna Terstegen. Die heeft Hiroshima en gedaan. Onno Bloem. En Anna Enquist en Ivo Jansen. Ivo komt spelen zelfs, dus tot zometeen. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie, Bexwolle, Heerenveen. Nee, hij schiet hem, oh, net in. Haro, Roda. Ja, schiet er binnen. LKC, NAC. voorzitter, daar is En om kwart voor Heracles Herakles, PSV. Een het doel, er wordt gekopt en er gaat iedereen. En ook het WK-Sprint in Salt Lake City. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.